Ik ben verliefd tot over mijn oren Op Sophia loren. Als ik naar een film ga Is het een van Sofia. Geen andere vrouw kan mij nog bekoren Dan Sofia Al is het een Brigitte Bardot Krijg zo van mij cadeau? Nee, je kan me niet vergissen. Voor mij is er nummer één. Wat Gina en Buzi te missen. Dat heeft Sofia alleen. Ik heb mijn hart voor altijd verloren. Ik ben stapel dol op haar, ik wil van een ander niet weten. Ik droom van haar iedere nacht. Ik kan haar niet vergeten, zoals ze op te vullen naar mijn laat. Een andere vrouw kan mij nog bekoren dan zo via Loren. Alles het een Bardot, die krijgen je zo van mij. Ik heb mijn hart voor altijd